de Jong met het NOS-journaal. Meer dan drie personeelsdossiers en medische dossiers... die worden beheerd via het ICT-systeem HumanNet... zijn slecht beveiligd, meldt Zembla vanavond. Human.net blijkt niet beveiligd tegen zogeheten SQL aanvallig en dat is een manier om een website te hacken die al 15 jaar bekend is. Ook leraar computerbeveiliging Jacob spreekt van het grootste lek van persoonlijke en medische data in de Nederlandse geschiedenis. Onder meer de gegevens over de gezondheid van spelers van voetbalclub FC Twente zijn makkelijk te vinden. Maar ook valt te zien wat de oude international Bosveld verdient bij Coet Eagles.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 In Peru wordt onderzoek gedaan naar een mysterieuze dolfijnensterfte. In de afgelopen maanden zijn er bijna 900 dolfijnen aangespoeld. Wetenschappers vermoeden dat de oorzaak een virus is of verwondingen door olieboringen. De verwachting is dat het onderzoek naar de massale sterfte over twee weken klaar is. Het weer overwegend droog en zonnige periode. Aan het eind van de ochtend stapelwolken vanmiddag buien. Het wordt rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANB. Er staan files op de A7, hoorn richting Zaandam, tussen Purmerend en knooppunt Zaandam, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A8, richting Amsterdam. Tussen Kromenie en Oost-Zaan staat 8 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. A15, Rotterdam, richting Gorkum, bij Hardingswad-Giessendam, 5. A20 naar Gouda, eerst bij Rotterdam Centrum, 3. En verderop bij Moordrecht, 4. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeer.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 The darkness got that But I cut the darkness, baby And I got it worse than you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 Yeah.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 you seen it